6 uur. Dit is Heewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet vertrouwt erop dat reizigers in het openbaar vervoer zich houden aan de regels voor de coronacrisis. Volgens staatssecretaris van Veldhoven kan alleen dan de normale dienstregeling worden uitgevoerd die volgende week weer wordt opgestart. De Tweede Kamer is bezorgd. Er mag vanaf 1 juni maar een beperkt aantal passagiers mee. En die moeten een mondkapje dragen. Het is nog onduidelijk hoe dat wordt gehandhaafd. De staatssecretaris zegt dat ze niet overal personeel wil inzetten dat in de gaten houdt of reizigers zich wel aan de regels houden. Het kabinet moet niet vasthouden aan termen als de anderhalve meter samenleving. Dat zeggen de planbureaus SCP, CPB en PBL en het RIVM. De termen suggereren dat de maatregelen permanent worden. Maar een samenleving waarin mensen altijd en overal anderhalve meter afstand moeten houden, is niet wat mensen willen en ze zien het volgens de planbureaus zeker niet als een nieuw normaal. Verder vinden de planbureaus en het RIVM dat er in het coronabeleid meer aandacht moet komen voor kwetsbare groepen, zoals mensen in een zorginstelling. Die hebben het de afgelopen tijd erg zwaar gehad. Tamara van Ark wordt de nieuwe minister voor medische zorg. In de bevestigen een bericht daarover van de Telegraaf. Van Ark moet in juli de opvolger worden van PvdA Martin van Rijn, die verving de afgelopen maanden Bruno Bruins. Wie Van Ark gaat opvolgen als staatssecretaris van Sociale Zaken is nog niet duidelijk. En de Engelse voetbalcompetitie wordt op woensdag 17 juni hervat, melden meerdere Engelse media. De inhaalwedstrijden Manchester City, Arsenal en Aston Villa Sheffield United staan als eerst op het programma.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 Taking it down on the wrong side of town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 Westkust lacht 24 uur per dag dit is somebody there at your side in